Dan het wel met het NOS-journaal. In de Limburgse plaats Arsen zijn de lichamen gevonden... van Karim Fourkour en Fouad Bendalla. Die twee jonge mannen werden al acht jaar vermist. Hun lijken zijn opgegraven in een bos. En vorige maand werden de twee verdachten van de moord op hen opgepakt. Fourkour en Bendalla zouden zijn doodgeschoten... toen ze hadden ingebroken in een henneplantage van hoofdverdachte Lau G. Die stond op het punt president te worden bij Motorclub No Surrender. Gewapende mannen hebben in een dorp in het noordoosten van Nigeria honderden mensen in koelen gedood. De autoriteiten verdenken de islamitische terreurbeweging Boko Haram van de aanslag. In het dorp Gamboru Negala werden geweren geschoten op bezoekers van een markt en werden auto's en huizen in brand gestoken. Een politieman sprak volgens Reuters van 125 doden, lokale kranten spreken van 300. PvdA-leider Samsom vindt dat staatssecretaris Teve goed kijkt naar de schrijnende gevallen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het kinderpardon. De kinderombudsman zei vanochtend dat de wet idioot wordt uitgevoerd. Volgens hem worden asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn toch uitgezet omdat ze onder toezicht van een gemeente stonden en niet onder het vereiste Rijkstoezicht. Volgens Samsom is eerder al afgesproken met Teve dat hij daar ruimhartig mee omgaat. Douwe Egberts en het van oorsprong Duitse Jacobs gaan fuseren tot het grootste koffiebedrijf ter wereld. De nieuwe naam is Jacobs Douwe Egberts. De koffiebanders zijn samen marktleider in meer dan 25 landen. Het hoofdkantoor komt in Nederland en de fusie wordt naar verwachting volgend jaar afgerond. Bij een oefening van de Marisocé in Amsterdam is zeker tien keer geschoten. Volgens de lokale zender AT5 gebeurde dat met losse flodders... vanuit een geblindeerde auto bij het museumplein. Bij de Amsterdamse politie regenden telefoontjes van bezorgde mensen. De Amsterdamse politie was vooraf niet geïnformeerd. En de Marisocé geeft de fout toe. Het weer aan de kust mogelijk zon in het binnenland buien. Het is een graad of 15. Morgen blijft de temperatuur hetzelfde. Met vooral s ochtends en s avonds regen. En tussendoor af en toe zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnandsmaand bij de ANWB. Er staat een kleine 100 kilometer file. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Muiderslot 5. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 7. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 4. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hardingswald giessendam 4. En de A28 Amersfoort richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 4 kilometer tot zover de verkeersinformatie. Dank je wel.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 Zin in Zandvoort Altijd Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Nou, ik denk dat ik binnenkort maar eens even met autobedrijf Karima om de tafel moet gaan zitten. Hebt hij het gehaald of niet? Eerst is hier Coldplay. I feel it. In deze uitzending, helemaal op het einde... ...bleek ineens dat iemand moest afrijden. Niemand weet wie deze nobele ridder was. Maar vandaag is het dan eindelijk tijd om bekend te maken... ...welke malle makker zijn rijbewijs probeerde te halen. We houden u niet langer in spanning... Godverdomme, wat een SBSS-begin van deze uitzending, zeg. Um, ja, ik heb rij-examen gedaan afgelopen dinsdag. Maar ik ben helaas gezakt. Kijk je natuurlijk! Nee, ik um, heb um, afgelopen dinsdag een uh, feetje achter mijn naam gekregen. In het uh, systeem van het CBR. En niet een uh, V van fout, want je weet niet hoe examinatoren zijn met de spelling. Zijn al van mannetjes, hè? Um, nee, er staat een uh, feetje bij. En um, vanochtend was ik heel vroeg in het gemeentehuis. Uh, de enige reden waarom ik mijn rijbewijs eigenlijk niet wilde. Want dan moest ik er vanochtend vroeg uit. Uh, maar ik heb hem aangevraagd met spoed. En uh, morgen is de kans 99% dat ik hem op mag halen. 99% dus het kan ook zijn dat ik morgenochtend helemaal vrolijk daar naartoe ga. En dat we het al helemaal uitbedacht hebben hoe ik uh, overal kan komen vandaag. En dat ze dan zeggen ja sorry wordt morgen je weet het nooit. Maar uh, ik ga het lot niet al te veel tart En ik ga er gewoon van uit dat uh, morgenochtend er een rijbewijs klaar ligt. Dus menten, ramen, deuren gesloten. Um, ik zal de volgende beloftes maken. Ik zal niet onnodig links rijden. Ik ga niet bumper kleven. Jullie zullen geen last van me hebben. Um, alleen dan op woensdagavond als ik even onderweg ben naar ZFM. Want um, zoals je misschien weet, ik woon in Hoofddorp. Dus het is wel ontzettend lekker uh, radiotechnisch... dat ik gewoon lekker naar, uh, naar Zandvoort kan crossen. Dus um, binnenkort kan ik ook lekker radio gaan luisteren... als ik achter het stuur zit. Um, de hits van ZFM, zometeen hier de Common Linets. We hebben natuurlijk een hoop over te vertellen. is best wat gebeurd gisteravond. En is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. We zijn uh, geplaatst. En niet zo'n beetje ook. was een mooi optreden van Ilse en Waylen. Zo Zometeen kan je nog een keer na genieten Naar King samen met Kena. Voor WK 2010. Stop for a minute. You still keep a handle on it even when I take something beautiful and pandalong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 I'm just a fiend, by the mean cuz somebody's me and I'm the first to admit it. Without you on the line I'm stranded in a storm The stage and the screens where it's just me and keen Track for het WK 2010 We weten allemaal wat gebeurd is hè Die verdomde Spanjaarden En eh uh, over iets minder dan een maand na nou, iets meer dan een maandje het is uh, 13 juni S'avonds om uh, 9 uur, dan uh, krijgen we onze revanche. Want uh, de laatste wedstrijd in het WK was tegen Spanje. En de eerste van de poolfase ook. Um, 13 juni gaat die plaatsvinden. En dan een heleboel uh, leuke liedjes voor het WK van uh, 2014. Maar deze kwam uit 2010. Keen en Kena, een stap voor een minute. Nog zo'n Europese fenomeen wat nu bezig is, het Eurovisie Songfestival. En um, ineens lukt het ons weer. We hebben er tien jaar over moeten doen om uh, met Anouk en Birds weer in de finale te komen. En uh, gisteren was het twee keer feest. Jan Smit kreeg bijna een orgasme. Maar het was ontzettend fijn dat we geplaatst zijn voor de finale aankomende zaterdag. Ondanks dat het een kutlied is, The Common Limits, AK Ilse en Waylon, calm after the storm.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 ik kijk omhoog, een pupil groot. De wereld is verpland, ja. Op je polenpips naar een golf lengte afstand, van je hemellichaam. Ze is van spectrale tassen, oh, van krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd.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 Toen uit de lucht kwam, vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moeka prestatie op mijn bankje. Stemklankje, vindt me steeds brood op mijn plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Laat de sterren in de lucht, te zeggen het wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips na. Golaf de afstand. Vang je lichaam. Ze is van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 De jeugd van tegenwoordig sterren stof. En daarvoor hoorde je de Common Linets en Come After the Storm. En als er één reden is waarom je het Songfestival moet volgen... want er zijn er niet zoveel, dan is het toch wel Twitter. Het is hilarisch, al die grappen die worden bedacht. Maar de beste, die gingen over de Common Linets... en die kan je vinden op onze Facebookpagina. Facebook.com slash ZFM Beachmasters. Maurice de Jonge Maurice de Jonge Maurice de Jonge, Maurice de Jonge. De politie die heeft zondagochtend rond de 5 uur... een 34-jarige Noordwijker van de A44 bij Weteringburg gehaald. De man reed op zijn fiets over de autosnelweg. Hij vertelde de politie dat hij op weg was naar Amsterdam en dat hij haast had. Ja, dan moet je op de snelweg rijden natuurlijk. Toen de Noordwijker de snelweg niet wilde verlaten, is hij aangehouden. De man kon ook geen legitimatie overleggen. Misschien dat hij geen fietsbewijs Hij kan de nodige processen verbaal tegemoet zien. ja, ja, ja, ja. ja. En dan gaat de stelling van deze week over. Het antwoord kan je doorgeven via de mail stefan.cfmsantwoord.nl Of als je gewoon A, B, C of D wil insturen of iets anders van 140 tekens. Via Twitter stefan-kollard. Ik heb ooit op mijn fiets per ongeluk op een voor auto's bedoelde weg gereden... waar ik eigenlijk niet op mocht rijden. Of op een busbaan, dat kan natuurlijk ook nog, dat hoor je heel veel onder pubers. Optie A. Ja, dat gebeurt mij ongelooflijk vaak, is echt geen goede zaak. Optie B. Ik ben wel eens verkeerd gereden, vrees ik. en bijna aanrijding maakte mij tot schrik. Optie C, nee, ik ben echt een verkeerskoning. De weg is voor mij wat een bij is met honing. Of optie D, hou je back G, de weg is van mij. Wat geldt voor jou? Laat het weten via uh, de mail. Dat is uh, stefan A thing she'll never you Like your I No -bill. Chris Cap samen met Farewell Williams. Hier bij ZFM Zandvoort. Zometeen gaan we in de club downstairs, maar dan anders. De, de radio studio downstairs. Zo, dat zou een heel slechte naam zijn voor een item. Eerst tijd voor je weer-update Meteo Consult... Vanavond bij de opklaringen. In de nacht weer een paar lichte buien. De middagtemperatuur ligt tussen de 12 en de 16 graden. Morgen is het veelal bewolkt in en een enkele bui in de middag- en avondperiode met regen. Het wordt 13 of 14 graden. Helemaal zeker weten ze het natuurlijk nooit. Maar dingen zo naar Clean Bandit? Baby baby Dreaming of no more time and space Don't exist We can dance like there's no dream I got to do all the pain. I got to do all I got to do all I got to do all I can feel the setting crumbling around me. Can't seem to find my way. But I can see your bright light calling through the dark night. Hoping I'll find my way. Yeah. Yeah. I got you, all you, got you, got you, got you, I got you, got I got you, got you, got you, I you, got you, got you, got you, got you, got you, the you, got you, got you, got you, Dus je hoorde maar Deon in the city. Nou, Clean Bandit samen met Jazz Klein, Weatherby. Afgelopen weekend was ik op een radio weekendje en er werd het radio gemaakt, ook s'nacht. En ik lag buiten, helemaal in de kou, op een luchtbedje. En ergens binnen hoorde ik een hele, hele vette plaat. En ik wist niet wat het was. Nou, daarom is de club Downstairs in het leven geroepen. Um, al een aantal weken testen we jullie vaardigheden op het gebied van nummers herkennen in de verte. Een totaal nutteloze, desaf af en toe handige um, vaardigheid. De opgave van deze week. Nog een keer. Er komt een hit. Wake me up when Different. ends. Nou, succes ermee. Zometeen krijg je in het uh, antwoord: gaan we die plaat ook draaien? Alkesha komt eraan. Niet te verwarren met Kesha. Die dacht: we hebben al Kesha. Dus dan score ik een hit. En die eerder. Oh, het is van Kesha. We gaan het luisteren. En dan is het helemaal niet. By the way komt er ook meteen. En het is Verwel. Die zingt uh, over een porno model. Geintje actrice natuurlijk: Marilyn Monroe. This one goes out to all the lovers. What can we do to we'll help this romantics? cannot help who we're attracted to so let's all dance and elevate each other It's good Girl, girl, girl, girl, girl, Monroe. girl, gaan girl, een girl, luisteren girl, de girl, van de club girl, Met de hint erbij Wake me up when beep En, Nou, dat is natuurlijk september En dat is uh, de naam van de band En ze hebben een ontzettend leuke dance track gemaakt Alweer tien jaar oud, bijna ongelooflijk Wat gaat de tijd vlug? Cry for you By the way, hier bij CFM. En daarvoor de plaats van de club downstairs, September in Cry For You. Oké, okay, spelletje, opdrachtje, komt-ie. Welk liedje is de sample in deze track? Well, you can tell everybody.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 We hier overal kraak, hoor, die hersentjes. Want uh, welke sample zit er nou in deze plaat? We gaan er naar het uh, Madison Square. Het is niet ver vandaan hier. <laughs> je kan er zo naartoe rijden als je een rijbewijs zou hebben. Um, daar zong Elton John dit met Ronan Keating. It's a little bit funny. This feeling inside. I'm not one of those who can. Isle ja, prachtig blijft dit I was a sculptor. Een sculptuur Ik weet niet of je dat wil zijn again, no. En dan in het refreintje Ja daar zit die inspiratie hoor, van L.O. Black Hij werkte natuurlijk samen met Avicii Aan die mega rammer Wake Me Up En hij deed het solo dus in een sample van Elton John en Ronan Keating Your Song Door een stukje live vanaf het Madison Square Daar is het heel druk nu. zij dus is heel druk bezig en zo leuk met de Elton Airbone. En die Furtado die hangt er ook nog ergens rond. Misschien vliegt ze er wel overheen. I'm like a beard hier bij ZFM. You're beautiful and that's for show. Sure. You'll never ever fade You're lovely but it's not for show sure. I won't ever change and though my love is great I'm Like a Bird. Dat blijft toch eeuwig zonde? Vroeger was het zo'n ongelooflijk toffe zangeres. Toen ging ze allemaal rare Spaanse liedjes maken... en er was niemand eigenlijk meer geïnteresseerd in. Het. En het is zonde, want ze heeft mooie liedjes gemaakt. Deze was er een van I'm Like a Bird, hoor die hier bij ZFM. Zijn meteen nog meer hits. chicane. en Natasha Beddingfield komen eraan. Bruce Water. Net zoals de nieuwste van Sia, oorspronkelijk geschreven voor Rihanna. Die zag er niks in. Daarom maar zelf. Channelier binnen een paar tellen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.